Goedenavond, ik ben Jasper Leegwater en dit is het nieuws van NOS op 3.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 De gemeente Westerwolde wil meer geld van het COA als er te veel mensen in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Die staat in de gemeente. Begin dit jaar besloot de rechter al dat er 15.000 euro betaald moest worden voor iedere dag dat er te veel asielzoekers zijn. De gemeente wil meer schadevergoeding, namelijk 75.000 euro. Daar is het COA het niet mee eens. En ik wil ook wel benadrukken dat mensen binnen onze organisatie echt ongelooflijke prestaties verrichten om locaties open te krijgen. We alle werken ons zeg maar, te pletter, om het maar zo te zeggen. Het is al zo vaak gebeurd dat er te veel asielzoekers bij Ter Apel waren... dat het maximale bedrag van 1,5 miljoen euro snel werd bereikt. Daarom vraagt de gemeente nu 75.000. Ze hopen dat het COA meer gaat doen om zich aan het maximale aantal opvangplekken te houden. En het is herfst, dat betekent tijd voor een lekker stoofpotje. In Ridderkerk moeten buurtbewoners daar niets meer van hebben. Het komt door de geur van een vleesfabriek in de buurt die in de neus uitkomt. Een bewoner beschrijft de geur tegen Rijnmond als een penetrante lucht van gesudderd vlees. Er zouden geurfilters zijn geïnstalleerd om de wijk minder naar stoofpot te laten ruiken. Maar de buurtbewoners zeggen dat het niet genoeg is. En zo suddert de discussie daar nog even verder. Het weer dan. Het is droog, maar wel waterkoud vanavond en vannacht. In Drenthe en Groningen kan de temperatuur zelfs onder nul zakken. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt dan een graad of 15. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.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 Maar dit tweede uur heb ik gelukkig ook nog wat meer lekkere muziek voor jullie van de opkomende Nederlandse black metal bands. Maar ook een aantal nieuwe singles van wat bekendere namen die jullie aan het einde van de avond voorbij gaan horen komen. En zoals gewoonlijk beginnen we elke uitzending en uur natuurlijk altijd met de uuropener. En daarvoor reizen we af naar het noorden van het land. Bildstar is de opkomende hardrock band uit Friesland die snel naam heeft gemaakt met hun debuutalbum Burning After Midnight. De band bestaat uit vijf leden zanger Simon Wiegersma... gitaristen Martin Postuma en Jesse Pander... bassist Colin Boonstra en drummer Hommer Schoon... combineert invloeden van punk, bluesrock, hardrock en metal tot een unieke sound. Hun energieke optredens zorgen voor een onvergetelijke ervaring. En Beeldstar bestaat nog maar vijf jaar, maar heeft in een korte tijd al veel bereikt... Er liggen grootste dingen in het verschiet... en het eerste voorproefje daarvan verscheen op 16 september... in de vorm van de single On The Run. En van Hardrock is de overstap van, uh, naar Deathcore niet vreemd bij Play It Loud... Want alle subgenres komen hier aan bod. De Nederlands-Slovaakse deathcore band Distant houdt ervan om bezig te zijn en bleef muziek schrijven ondanks hun drukke tourschema. En het spelen van 117 shows in 2023 alleen al. Waaronder Toenays met Suffocation en Born of Osiris. Het spelen van headlinershows en op diverse festivals in 2024. En de band heeft op 12 september hun nieuwe single Flash Weaver uitgebracht. Het nummer is de derde single voor het opkomende album Tsukuyomi, The Origin, dat op 22 november uitkomt via Century Media Records. En Distant zei het volgende over Flash Weaver. Het is snel, zwaar en straight to the point. Flash Weaver beschrijft perfect waar Distant over gaat op de nieuwe plaat in zijn snelle bloedpad. En je hoort hem nu. En het tweede uur kenmerkt zich vooral van vreemde subgenre overstapjes. Want na de zware. Deathcore van Distant, gedraaide vijfkoppige rockband Sugar Punch. Uit Weert is vooral geïnspireerd door bands als The Distillers, Avril Living en A Day to Remember. Het vijftal bestaande uit frontvrouw Janneke Teunissen, leadgitarist Michael Seuren. ritmegitarist Martijn Nelen en drummer Rick Scheurs, bassist Gerwin Kessels. staat garant voor energieke rockmuziek waar uitstapjes naar pop of metal niet geschuwd wordt. De band bracht in april van 2022 hun debutsingle Let You Fall uit. En heeft sindsdien gewerkt aan meer materiaal in de vorm van singles I Want It All en His Girl Now. Dat uiteindelijk heeft geresulteerd in hun debuut EP Damn Honey dat op 9 september werd uitgebracht. Het thema van Damn Honey is gebaseerd rondom de verschillende stadia van de liefde. En ik draaide hiervan de laatste schenen single tevens titeltrek dat een uiting is van zelfwaarde en kennis. Volgende week zouden ze langskomen voor een interview over hun comeback... maar John Ruyter van Third Machine moest helaas... vanwege persoonlijke omstandigheden afzeggen. En de Haarlemse industrial metal band Third Machine dus... dat sinds 2005 bestaat en uit elkaar ging in 2019 kondigde dit jaar na zes jaar afwezigheid weer terug te zijn... om vervolgens elke maand een nieuwe single uit te brengen. Na de eerste twee singles, 21st Century Man in juli en March of the Endless... dat in augustus verscheen, kwam de band op 12 september... met hun tot nog toe laatste single, Demise of Democracy. En jullie gaan die nu horen.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 Voor de tweede track in dit blokje reisden we wederom af naar het zuiden van het land... voor de Brabantse deathcore-band Changing Tides. De band zette in maart van dit jaar een crowdfunding-actie op... om het nieuwste album Amidst the Great te financieren. En dit bleek een groot succes. De benodigde euro's werden bij elkaar geschraapt... en nu kan de opvolger van Impair Division hopelijk eind dit jaar verschijnen... Een tweede voorproefje voor dit album na hun eerder verschenen en door mij in hun vorige uitzending gedraaide eerste single Louder Than Words... kwam de band op 13 september met een tweede voorproefje voor dit album getiteld Bleeding Wrists die jullie zojuist hebben gehoord. De derde en laatste single Sense of Time voor de albumrelease is inmiddels ook al uit en bevat een samenwerking met Oceano zanger Adam Warren. Deze track zul je volgende maand gaan horen. En sinds een aantal maanden ben ik een leuke samenwerking aangegaan... met collega radiomaker Robert Kramer van Radio 1 Twente Donderslag. En wisselen wij elke maand lokale metal tips met elkaar uit. Mijn input van afgelopen maand was de Haarlemse oldschool death metal band Ecosite... En nu ben ik wel benieuwd geworden waar zij deze maand mee komen. Barst los, Robert. Hallo, metalvrienden. Robert Kremer hier van het programma Donderslag. Donderslag is het alternatieve radioprogramma dat te beluisteren is op 120. Luister iedere donderdagavond tussen 8 en 10 voor de beste alternatieve muziek. En maak kennis met lokale bands. Zo hebben wij ook regelmatig bands op bezoek. De uitzendingen van Donderslag zijn terug te beluisteren op www.120.nl. Donderslag, maar ook live te luisteren op 120.nl. En dan gaan we nu over naar de metal tip van 1.20 de metal tip van 120 is van To Destroy. Met de single A World Behind. En To Destroy bestaat uit de drie bandleden Jelle Böhme, Melle van Vilsteren en Mark Over. To Destroy speelt een combinatie van groove en Trash metal. Door zware ruige ritmes te combineren met rauw gitaarwerk creëren de drie muzikanten een kenmerkend bandgeluid. Het trio heeft de afgelopen periode veel gewerkt aan hun eigen sound. Het materiaal is samenhangend en de nummers zijn dynamisch. Ondanks dat ze met drie man spelen is het geluid vol en krachtig een muur van geluid en strak op elkaar ingespeeld To Destroy heeft 28 november de EP release dus er komt nog veel meer aan van deze band wil jij To Destroy volgen check www.todestroy.com en luister ook vooral de track A World Behind op Spotify en dan gaan we nu luisteren naar A World Behind ja. Het hardere daarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvoort. En van Zwolle, waar de mannen van To Destroy waren gevestigd... reisden we weer terug naar Friesland waar de jonge rock- en metalband Levicta opereert. Ze schrijven nummers met een creatieve mix van genres... zoals heavy metal uit de jaren 80, blues en trash. Duistere thema's over de nacht en de duivel... spoken door de songteksten, begeleid door explosieve drumbeats... creatieve guitarists en krachtige baslijnen. Hiermee is Levicta klaar om op de podia te vlammen. En dat deden ze hier net bij Play It Loud Dutch Fury... met hun op 15 september verschenen nieuwste single... Aggravating Nightmare, dat dus op alle bekende streamingkanalen te beluisteren is. De vijfkoppige... Hydra Mosaik uit het zuiden van het land... werd gevormd door leden van Viatora, Shade of Hatred en Nachtval en weten groove, melodie en strakke riffs met elkaar te combineren. Hun derde single is nogal groovy, dus zet je schrap. Beneath the Waste gaat over onderdeel worden van iets gr dat groter is dan jezelf. Onderdeel van een vochtig en rottend moeras... onaangetast door licht of beschaving. En dit is het nummer waarmee onze mozaïeke reis begon... en ons deed zeggen, hell yeah, we zijn hier iets op het spoor. We zijn erg enthousiast om deze aan jullie voor te stellen. Laat ons zeker weten wat je ervan vindt. Dus ben je de alledaagsheid van het dagelijks leven beu... Verlang je naar wat rust en stilte? Bent u op zoek naar de meest grondige huidbehandeling die u ooit zult ervaren? Ga dan niet mee onder het afval.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 Dat was een zwaar blokje metalen uit eigen land dat voorbij kwam. We hoorden na het groovy Beneath the Waste... het met de zwart death metal power trio Release the River... dat oprees uit de diepte van het middeleeuwse lijden. Met slechts drie zielen staan ze als een krachtpatser... die kolossale geluidsmuren bouwt en muzikale stormen voortbrengt. De band bracht op 27 september hun debuutalbum Virtues of the Vile... waar je diep in de donkerste aspecten van de menselijke ervaring duikt... en luisteraars meetrekken naar een rij ...van existentiële wanhoop en spirituele onrust. De teksten onderzoeken thema's van innerlijke conflicten... ...verboden verlangens en de gevolgen van ongecontroleerde hebzucht. Het album werd geproduceerd, gemixt en gemasterd... ...door de nieuwe drummer Mark Bos... ...die fantastisch werk heeft geleverd door de band... ...naar dit volgende niveau van het zwartgeblakerde ...death metal power trio te begeleiden. En van dit album dat een lekkere black metal vibe bevat... en een heerlijke, sterke, met ogeloze tempoversnelling heeft naar het einde toe. Check dit geweldige album nu, inclusief prachtig artwork, digitaal of fysiek. En daar is onze Steen Govers weer. Je weet wel van EcoSite en zijn laatste deathcore project Deep Root... maal in een samenwerking met metalcore band Reaching As We Fall. Zij brachten op 27 september de single Villain Arc Anthem uit... Inclusief een videoclip. En dat is opgenomen tijdens hun headlineshow in A Little Devil in Tilburg. Uiteraard geef ik graag horen alles waar Stan zijn grunts aan heeft verleend. En dat is gegarandeerd ruim twee minuten beuken. Aansluitend hoorden we de eerste Nederlandse extreme metal-band Thanatos. Dat in 2022 hun instrumenten in de wil had gehangen. Maar dat dit jaar toch nog twee nieuwe albums gaat uitbrengen. Eén met niet eerder uitgebracht materiaal. En de ander van een concertregistratie te ere van het 35-jarige bestaan van de band in de Barouge in Rotterdam. Het album met niet eerder uitgebracht materiaal gaat Four Decades of Death heten. En bij aankondiging op 19 september brachten ze ook een video uit voor de 2021 remake van Putrid. Existence Dat in 1988 werd geschreven. For the Cates of Death verschijnt op 15 november via Agonia Records op zowel CD als vinyl. En in beide gevallen inclusief DVD met de live registratie in 2022 in de Baroeg. Putrid Existence hoorde je dus aansluitend. En we gaan uh, voordat mijn tijd er weer op zit, eerst nog even luisteren naar de concertagenda. Waar kunnen we last minute naartoe qua concerten in Nederland? En dat hoor jullie zo van mij. The Play It Loud concertagenda. Dat zal even een beknopte versie worden, maar op 15 oktober... dus morgenavond kun je nog naar de YNT in de Nieuwe Noor in Heerlen. Op 16 oktober spelen Elijne en Ikni in de Astrand in Ede. En dan uh, ook op diezelfde avond. Something is rotten in the state of Denmark. Al dus Shakespeare in Hamlet. En met deze death package kunnen we dat alleen maar beamen. Als je van vuige death metal houdt met een donker zwarte rand. Dan moet je hier zijn deze woensdag. Ondergang is een van de grootste namen in de scene. Dus beter scooien je die tickets op tijd. Enige Nederlandse show bovendien. Let's Decompose. En dat speelt zich allemaal af in de DB's in Utrecht. Ondergang en Coyotean. De aanvang is 8 uur. Tickets in de voorverkoop kosten nog 16 euro. En die dag daarna, op 17 oktober, kun je alsnog naar Elijnen... maar dan spelen ze in de Iduna in Drachten. Op 18 en 19 oktober vindt het Heavy Metal Maniacs Festival plaats... En in de p 60 natuurlijk in namstolveen. En Deze internationale line-up van negen heavy metal bands uit acht landen zal de zaal van p uh, P60 weer volledig op zijn kop zetten. Line-up van 18 oktober bestaat uit Motorhead uit UK, The Satan's Fall uit Finland en Obstructor uit ons eigen landje. En op uh, zaterdag 19 oktober spelen Enville uit Canada, Hitten uit Spanje, Fingernails uit Italië, Seven Son uit Japan, White Coast Rebels uit Spanje en de Verenigde Staten, of verenigd koninkrijk sorry. En Speed Queen uit België. Dag 1, de deuren openen om 7 uur. De aanvang om half 8. De voorverkoop is 26,50. En aan de deur dus 30 euro wil je de tweede dag gaan. Dus op zaterdag 19 oktober kosten de kaartjes 34 euro in de voorverkoop. En aan de deur 37,50. Dan openen de deuren wat vroeger, omdat het natuurlijk een langere line-up is. Om 3 uur zelfs dus. Om aanvang is om 4 uur. En dan op 18 oktober kun je naar Methusalem, sorry, Deathmoth en Verstorn in de Neushoorn-Leeuwarden. En diezelfde avond kun je ook nog naar de Monster Magnet in Doornroosje in Nijmegen. Of naar de Satanic Surfers Veneria en Drunk Tank in de Willemheen in Arnhem. Ook kun je nog naar Voyager in de boerderij in Zoetermeer. Dan op 19 oktober de Gems spelen in de Pul in Ude. Ook Threshold speelt, maar dan in de cacaofabriek in Helmond. Je kunt ook nog naar Ulceret en Avenge in de Neushoorn in Leeuwarden. En ook Voyager speelt nog in de 013 in Tilburg. Tot slot de Blues spelen Daniel Romano's outfit in de Tivoli Vredenburg op 20 oktober. En natuurlijk in Utrecht. En voordat mijn tijd er weer uit, uh, op zit, dan gaan we afsluiten nog met een nummer. De laatste van vanavond. En de single van de, uh, de Nijmeegse black metal band Razernij. En je gaat horen ha Heilige Waanzin. Uh, mijn tijd zit er dus weer op. Uh, volgende week ben ik weer met uh, een bandinterview. Dan hoor je wederom geen metal nieuws en uh, geen concertagenda. En de bandinterview -interview zal plaatsvinden met uh, Alkmaarse gen metal band Onkt. Ook drummer Michiel Eltink uh, komt langs om over zijn band te praten... en, en hoe hij uh, Rafat, de, de nieuwe zanger dus van Onkt... Uh, in contact zijn gekomen. Dit mag je dus weer niet missen. Voor nu wens ik iedereen een fijne avond toe. En bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. En ik eindig zoals altijd met de vaste woorden. Horns up and stay metal. Een god die zwijgt. Een god die verraadt. Een zogenaamde wijsheid. De leugens van profeten. Een ziekte. Die verspraakt.